Nieuws van 11 uur Kees Schroot met het Ten journaal. De Turkse politie heeft vanmorgen invallen gedaan bij 44 bedrijven in Istanbul. De bedrijven zouden geld geven aan de beweging van Fethullah Gulen... volgens Ankara het brein achter de mislukte staatsgreep van vorige maand. De politie had arrestatiebevelen bij zich voor 120 medewerkers. In de nasleep van de poging tot staatsgreep... heeft de Turkse politie inmiddels 35.000 mensen aangehouden. In het leger, het onderwijs en het justitieapparaat... zijn tienduizenden uit hun functie gezet. Als de bouwsector zelf het toezicht op kwaliteit en veiligheid organiseert... kan dat gevaarlijke situaties opleveren. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van een proef in Den Haag, meldt Trouw. Het idee voor de proef komt van minister Blok van Wonen. Die wil de verantwoordelijkheid voor het toezicht op veilig bouwen weghalen bij de gemeente. Bij de proef in Den Haag bleken bij twee projecten sprake te zijn van instortingsgevaar. De bouwwerkzaamheden zijn door de gemeente alsnog stilgelegd. Robert G. Sink gaat zaterdag van start in de ronde van Spanje. De 30-jarige renner is voldoende hersteld van zijn hersenschudding. Hij maakte deze week zijn rentree in het peloton. G. Sink liep de hersenschudding twee maanden geleden op bij een val in de ronde van Zwitserland. Hij kon daardoor niet starten in de Tour de France. Steven Kruiswijk is in de Vuelta de Kopman van Lotto Jumbo. Mensen die gisteren bij Sligro of een MT-supermarkt brood, broodjes of mueslibollen hebben gekocht, kunnen die beter terugbrengen. Het kan zijn dat er harde stukjes plastic in zitten, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Een leverancier heeft gewaarschuwd dat er mogelijk plastic in het volkorenmeel terecht is gekomen. Mensen die na het eten van het brood gezondheidsklachten hebben gekregen, wordt aangeraden contact met hun huisarts op te nemen. Het weer. In het zuiden is het al behoorlijk zonnig... maar in de noordelijke helft van het land komen nog wolkenvelden voor. blijft nagenoeg overal droog en het wordt maximaal 20 tot 24 graden. Dit was het NOS... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad uh, vielen door een ongeluk op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Diemen-Noord en Muiden 5 kilometer. De weg is weer vrij, maar de vertraging is uh, toch nog een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 uur. onder andere muziek van de bietenbouwers, Bonnie Sinclair heb ik klaarstaan. Maar nu eerst hoort u Johnny Hoe's met O, was ik maar. Mijn moeder thuis gebleven. day De deur zo zachtjes als zacht je kan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 niet slikken, dat je mij hebt laten zitten, net toen ik mijn laatste geld aan bloemen had besteed voor jou, en toen jij niet bent gekomen, heb ik dit boeket geloven, ik heb het toen, je mag het weten, het in de hoofd gesmeten Anneliese af Anneliese gebruik toch je goede verstand Anneliese Anneliese ik vraag je nog steeds om je hand om je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 He je Henkie gezien? Zien? He je Henkie gezien? Nee, maar misschien komt de stien. Hij die Henkie gezien? En met z'n allen op een kangaroo-eiland, waar je kangeroes vindt, zoekt een kangaroo naar de kangaroo Ach, wat is dat kind snel, snel? Ik sloot mijn oogjes één tel. En toen zonder vaarwel. Nel, hij uit mijn buitenland. En met z'n allen op een kankeroep. Eiland, waar je kanker vindt. zoekt een kankeroemboer. Naar een kankeroep Laatst nog kreeg hij een jojo. In mijn buideltje cadeau. Nou, ik spreek als een vlojo. De ding, dat de zo. En met z'n allen al op een kankeroep. <laughs> Zucht een kangoeroe noordel, naar de kangoeroekind. Ach, ik ben toch zo ongerust, ik ben zo ongerust. Daar gooi me zonder excuus, trus. Als het zo licht thuis, kom uit huis. En met zijn allen ouwe op de kangoeroe Nederland, waar je kangoeroesvent, zucht de kangoeroe noordel. kijk nou eens aan Sjaan, wat hij nou weer had gedaan, hij was, en het die me nog altijd, een tijd, tussen mijn voering gegaan, en met z'n allen nou alle... op een koude Rijland, bij je kouders, zit zit Maar dat ik zo verliefd ben dat ligt aan Madeleine lijn La la la la la heeft iets van la La la la La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 dan ik je maal leuker vind. Hij sport een spel, je krullen in de wind, maar gaan we. Je lieve kind, zie ik je doodgaan met een hoed? En dan besef ik weer zo goed dat ik je man leuker vind. Als een jongen met een meisje wankelen gaat, vraagt hij: Zie je hem, heren? Voor hem maakt de meisje zich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 Toen was ze pas 18 jaar oud. De Reuven deed auditie voor de dirigent Theo U. Maasman. En werd meteen aangenomen. En al snel was het te horen in de reeks radio-uitzendingen van de Vara. U hoort er nu Annie de Reuven met het lied van het Pierement. Het Pierement speelt heel de dag zijn liedje: van lief en leer op plein en Door het zangerig in ieder hart wat zonneschijn gebracht. Zing je lied van liefde en van leven? Zing je lied van zomerzonneschijn.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 Orgelmaat draait onvermoeid de zwengel. Eerst links, dan recht, terwijl het orgel haalt. En schokkend slaat een blond gelakte engel op het vieren. Met houten een arm de maan. Zinnen en narcissen, ze komen vers van de peilingen blissen. Dan heb ik rozen die rooien en kingen. Zeg het met bloemen, ze spreken tot een haar. Ik heb bloemen vol beloofden en ze zeggen ik heb je niet. Voor hen die al beloofd. en ook de kleine vergeet mij niet. Op het plein voor het station, daar staat een kraam met mooie bloemen. Brodie de gele, blauwe, veel te mooi om op te noemen. En de midden van die bloemen staan een beetje fris en blozen. Hij vindt haar een dan nog mooier dan de mooiste roos. In haar haan die geur en kleur ze lente dag en nacht. En zich geeft aan iedere kotor goede raar met blede lang. Het mooie tulpen, hyacinten en narcissen. Ze komen vers van de Bloemen, ze spreken tot het hoort. Ik heb bloemen voor geloofden en ze zeggen ik heb je niet. Voor hen die een halve en ook de kleine vergeet mij niet. Lieve kind, tussen de bloemen deed zijn hart toch zo'n kloppen. En hij moest daar wel gaan vragen, kon dat kloppen niet meer stoppen. Toen hij haar dat zijn buur geliefde staan Want toen dacht klinkt dat meidje dit duetje iedere dag. Het heb mooie je hier, zinten en narcissen. Ze komen vers van de veilingen, vlissen. Dan heb ik rozen die rooien en bissen. Zeg uit mijn bloemen, ze spreken tot het hart. Ik heb bloemen, landen anderen zeggen ik heb je lief. Voor hen die een handen op ook de kleine vergeet mij niet. De leeftijd van de leer.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 Zie elke morgen, zie elke middag, zie elke avond weer. Drie keer, alle dagen, maar wat is nu keer? Kweel de keer? Ik wilde hele morgen, ik wilde hele middag, wilde opslaan bij je zee. Dan waren alle dagen vogel en zonne De vogels zouden zingen en.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 It's almost amazing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 Is het waar?